Het is de zesde nederlaag van de CDU in zeven recente deelstaatsverkiezingen. Agenten hebben terecht hun pistool getrokken om Feyenoord-supporters op afstand te houden. Dat zegt korpschef Pauw van de politie Rotterdam. Bij de Kuip was gisteren, vlak voor de wedstrijd tegen de Graafschap, een protest tegen het beleid van de club. Een groep supporters bestormde het Maasgebouw, waar op dat moment de directie, het bestuur van de club en burgemeester Abu Taleb zaten. Korpschef Pauw spreekt van idioten die politieagenten met een ijzeren staaf te lijf gingen. De agenten hadden volgens de korpschef geen andere mogelijkheid dan hun dienstwapen te trekken. Vier mensen die werden gearresteerd zitten nog vast. In Jemen zijn zeker vijftien betogers doodgeschoten toen veiligheidstroepen het vuur openden tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad Sana'a is vandaag voor het eerst sinds maanden weer massaal gedemonstreerd om het vertrek te eisen van president Saleh. Volgens het ministerie van Defensie gooiden de betogers brandbommen. President Saleh is nog altijd in Saoedi-Arabië... waar hij herstelt van een aanslag in juni. Saleh staat nationaal en internationaal onder druk om af te treden... maar de president lijkt niets te voelen voor een vertrek. FC Utrecht heeft thuis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Herakles. Vanmiddag eindigde de topper PSV Ajax ook in een gelijkspel. Dat werd ook 2-2. FC Twente won met 5-2 van de Den Haag en AZ met 2-1 van RKC. Dan het weer. Stevige buien met kans op hagel en onweer... maar ook verder opklaringen... Vanavond vooral in de kustprovincies buien en minima vannacht rond 10 graden. Morgen wolkenvelden en opklaringen en nog kans op een enkele bui. Het wordt dan een graad of 17. Tot zover het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie. Op de A59 Os richting Zonzeel staat tussen Waalwijk Centrum en Knooppunt Hooipolder 12 kilometer file. En een treinvertraging tussen Woerden en Utrecht Centraal rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding. Reizigers moeten rekening houden met een uur vertraging.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 Dit is de VPRO. Welkom terug. Mijn naam is Harm Edebotje. Voordat we beginnen met het buitenland, gaan we eerst naar de Springruiters in Madrid. Daar zit Ed van de Ment voor de EK. Ja, dus ook een beetje buitenland. En uh, met een uh, helaas uh, trieste mededeling. Want we gingen voor goud tot de laatste wedstrijd uh, vanavond. Gecko Schreuder met zijn paard Eurocommerce, New Orleans, een prachtige schimmel... had dit toernooi nog geen enkele fout aan de benen gehad. Maar in die laatste ronde waren het er uh, helaas twee. Hij mocht zich één springfout in de gaandeweg de wedstrijd voor veroorloven. En uh, gaat net het scenario als bij de landenwedstrijd. De landenmedailles eerder deze week. Daar ging Nederland van start in het laatste onderdeel voor goud. Het werd eigenlijk de vierde plaats. En ook voor Gerco Schreuder met Eurocommerce New Orleans is het de vierde plaats. Winnaar wordt rolf Kurang Benson uit Zweden met Nia La Silla. Die werd in 2001 in Arnhem nog de brons bij het Europees kampioenschap. Dan de nummer twee, Carsten Ottonago met Corradina. Zelfde klassering als twee jaar geleden in Windsor. En Nick Skelton, die in de tachtige jaren het brons behaalde, herhaalt dat nu nog eens een keer met Carlo. En kijken we dan naar Jeroen Dubbeldam met BMC van Gunsven Simon. Die zien we op de zesde plaats. Die heeft de eer, een beetje pleister op de wonden, dat er maar twee ruiters vandaag waren. ...die met hun paarden dubbelfoutloos waren. En daarvan was Jeroen Dubbeldammer met BCM van Gunst en Simon van. We hopen dat het goed afloopt met Erik van der Vleuten... ...met zijn paard Oertasja. want die kwam in de slotwedstrijd... ...heel lelijk ten val. Daar hebben we verder nog geen berichten over het lijkt mee te vallen. Maar ja, dus teleurstelling net als bij de landenwedstrijd... Een ...vierde plaats, maar Nederland is wel geplaatst... Uh, ...voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Dankjewel, Ed van den Bent. Een voet aan de benen. Wat een mooie uitdrukking, die onthouden we. Uh, nogmaals, welkom bij Bureau Buitenland... Mijn naam is Harm Edebotje. Dit is het enige programma op de publieke zender dat u een uur lang meeneemt naar verre orde. Hoewel, ver, verre orde, dat valt deze uitzending wel mee. We blijven in de buurt met een reportage over waarom het Luxemburgse bankgeheim vooral moet blijven. Een franstalige stem over de doorbraak in de Belgische regeringsonderhandelingen. En we spreken met uh, oud-minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek. Hij laat zijn licht schijnen over de Israëlisch-Palestijnse verhoudingen... die meer dan ooit onder druk staan nu de Palestijnen deze week... bij de Verenigde Naties gaan pleiten voor een eigen staat. Maar we beginnen met Griekenland. Hier aan tafel Soufoula Schalkwijk, redacteur van de VPRO Radio. Een Nederlandse achternaam, een Griekse voornaam. Griekse moeder? Precies, ja. Getrouwd met een Nederlandse man en... Um... Daar ben ik uit voortgekomen, ja, maar ik, ben, ja, ik heb mijn hele leven in Nederland gewoond. Dus je leest Grieks? Ja. Nou, dat is mooi, want je hebt voor ons de kranten doorgenomen. De afgelopen dagen waren heel spannend Klopt. voor Griekenland. We gaan even snel die kranten doornemen. Uh, uh, het IMF, de Europese Unie en de Europese Centrale Bank kwamen langs uh, daar in Athene. En het was heel onzeker of de Griekse overheid wel genoeg had bezuinigd. Uh, de Grieken krijgen nu toch respijten. In oktober uh, uh, ja. wordt er beslist over een zesde tranche. Hoe reageren de kranten daar? Opgelucht? Jawel, maar ook, uh, ze zijn ook wel teleurgesteld over de scepticis in het buitenland. Uh, de Griekse minister van Financiën, Venizelos... die uh, was de afgelopen week op de Eurofin-top in het Poolse Vroslav. En um, hij zegt tegen de krant uh, de Tovima dat hij zich dodelijk eenzaam voelde daar. Iedereen twijfelde openlijk aan of Griekenland de crisis te boven kan komen. En uh, hij had gewoon het idee dat hij tegen doofmansoren oren zat te praten... Ook vond hij het pijnlijk dat uh, Griekenland als uitzondering wordt gezien binnen die eurozone. Uh, Portugal en Ierland krabbelen al lang weer op, terwijl Griekenland nog een uh, lange weg te gaan heeft. Ja, Joris Papandreou, de premier van Griekenland, die zou naar de Verenigde ja. Staten gaan, maar die is niet gegaan. Waarom niet? Die was onderweg. Uh, op Londen belde hij met die minister van Financiën... Die, en nou, die, de uitslag van dat gesprek was dat hij uh, vond dat hij die reis naar de Verenigde Staten moest afbreken en hij is teruggegaan naar Griekenland. Dus dan spreekt wel een zekere urgentie uit. Ja, de kranten ja. gingen natuurlijk meteen reacties vragen op die, dat afgebroken bezoek. Ja. Hoe reageerden de andere politieke nou, partijen? precies. De Nea Democratia, die uh, zelfs in deze moeilijke tijden hè, blijft stoken en ook uit is op uh, vervroegde verkiezingen, die zag die afzegging als het zoveelste bewijs dat er nog meer nieuwe bezuinigingen op komst zijn. En het het financiële dagblad in Maricia, dat is ook rechts, maakt melding van een stroom van geruchten over vervroegde verkiezingen en nog hardere bezuinigingsmaatregelen. En um, er is ook een ingelast crisisoverleg uh, gisteren geweest op het ministerie van Financiën. Ja. Ja. Zijn er meer bezuinigingen op komst voor de Grieken? Zeker. Wordt het allemaal nog zwaarder dan het al is? Zeker. De zondagskrant of Wima uh, opende vanochtend met uh, koeienletters de 15 voorwaarden van de trojka. Met daaronder het ontslag van 100.000 ambtenaren en een nieuw loonstelsel zijn twee van de 15 maatregelen die geëist worden. Anders gaan de gesprekken over leningen niet verder. Ja, dus uh, Griekenland heeft tot 2015 de tijd om zich van uh, 100.000 ambtenaren te ontdoen. En de krant had het ook over een rand van een afgrond... waarop het land zich bevindt. Dus ze zijn zich wel bewust. In. Ja, maar als je hier in Nederland uh, de Telegraaf leest... die doet altijd net alsof de Grieken uh, uh, alleen maar aan het luieren zijn. Vraagt uh, vraagt zich permanent af uh, of er ja. wel voldoende maatregelen worden genomen. Niet alleen de Telegraaf, het wordt eigenlijk in heel Europa... Hè? is dat ja. een beetje het imago. Hoe, hoe, hoe kijken de Grieken naar ja. zichzelf? En in de Griekse pers uh, staat dat niet, hoor. Het uh, links Eleftherotopia is juist bang... dat de burgers de hoge lasten er helemaal niet bij kunnen hebben... en dat ze... Simpelweg zullen weigeren de extra betaal, belastingen te betalen. En uh, Tsipras, de leider van de linkse oppositiepartij Sien, die heeft het over een mede oorlog die de regering is begonnen. En hij noemt uh, de socialistische regering extreem neoliberaal. En de communistische krant Rizospastis heeft het uh, zelfs over een plunderende regering. En hij roept op tot protesten tegen de foro Le Lassies, de belastingplunderingen. Ja, dus... Je zegt uh, uh, uh, dat beeld in het buitenland van de lui en de demonstrerende Grieken. Ja, dat, dat is echt onzin. Wat vind onzin. je daar zelf van? Ja, onzin? Ja, veel Grieken werken echt heel hard en uh, hebben veel salaris moeten inleveren. Sommige bedrijven betalen hun medewerkers niet eens. En um, nou, dat kan hier in Nederland helemaal niet. Hm. En de bezuinigingen die nu worden doorgevoerd daar zijn gigantisch. Ja. En het gaat natuurlijk al langere tijd niet goed met de Griekse staatskas... Dus in de rechtse krant Kathimerini stond ook... dat sommige staatsziekenhuizen al drie, vier jaar... de rekeningen van farmaceutisch bedrijf Roche niet hebben betaald. En dat farmaceutisch bedrijf weigert nog te leveren aan die ziekenhuizen. En patiënten moeten zelf hun medicijnen kopen bij de apotheek... voordat ze hun behandeling kunnen ondergaan. En er zijn wel uitwassen natuurlijk. Er, er is wel een rijke bovenlaag in Griekenland. Nog steeds? Nog steeds, ja. Die, hm. Waar ze ook de overheid heel moeilijk grip op krijgt. Uh, columniste Constantinas uh, Zoulas beschrijft in, uh, ook weer in die Kathimerini hoe hij na jaren weer eens naar een bezoekietent is gegaan. Nou, dat moet ik uitleggen. Een bezoekietent dat zijn grote zalen met live artiesten. En uh, daar, je begint met 100 euro. Je moet flessen, whisky of wijn kopen. En uh, de gewoonte is om borden, stapels borden te breken of anjers op het podium te gooien. En hij dacht dat er in deze moeilijke tijd uh, wel minder uh, gegooid zou worden aan bloemen en zo. Maar niet, nou, dat was niet waar. Uh, die bloemen kosten 40 euro per bundeltje. En uh, er lag een stapel op het podium van een halve meter hoog. Hij was echt gechoqueerd en hij uh, vroeg zich af hoe dat mogelijk was. Uh, bij boven zijn kolom stond dan ook. Uh, Ella Trojka namasteliosis. Oftewel, kom Trojka, maak ons af. Geef ons de genadeslag. Ja, oké. Okay, je hebt ook nog een, een cartoon meegenomen. Um, ja. Ik zie een, een gezin op het strand met een rugzaktoerist... die daar komt lopen en die iets zegt. Vertel. Ja. Nou, er is, um, er, je ziet daar een gezin inderdaad. Moeders zitten koken, baby loopt met speen. Er is ook een transistor radiootje En daar uh, wordt gepraat over nieuwe onroerend goedbelastingen. Die wil Griekenland via de elektriciteitsrekening gaan... Innen. Nou, daar wordt enorm tegen geprotesteerd. Ook door dat elektriciteitsbedrijf. Want die zien dat helemaal niet zitten. Maar goed, die rugzaktoerist die komt op dat gezinnetje af en die zegt... oeh, camping, een camping. En dan zeggen die Grieken... no, no, we wonen hier... Dus dit is een manier om je belasting ja. te ontduiken. Wat ja. idioot dat ja. elektriciteitsbedrijven ja. de belastingen gaan innen. Hebben ze ook geen zin in. Dit is een nee. noodmaatregel ja, dus. Totaal. Ja, totaal. Goed, deze uh, cartoon staat op de website van uh, www.villavpro.nl. Uh, blijf nog even verzitten, Soufoula. Uh, dit was een krantenoverzicht, maar we blijven nog even. Griekenland toch het land in het nieuws op dit moment. Jij hebt vanmiddag gebeld met een Griekse vriendin van je... Mm -hmm. uh, over de situatie daar. Ja. Wie is dat precies? Dat is Fotini uh, Kyprianidou. Die is in Nederland uh, opgegroeid... Um, dochter van Griekse immigranten. Twaalf um, jaar geleden is ze teruggegaan naar Griekenland. Daar is ze hoofd van een exportafdeling, van een rijstproducent. Ze woont daar met haar man Christos en hun twee dochtertjes uh, in Athene. En ik heb haar uh, net voor de uitzending gesproken. Laten we even luisteren. Juist ja, zo voelen. <laughs> Precies, Ja, lijm, uh, um, Je woont al meer dan tien jaar in Griekenland. Hè. Het is heel erg spannend nu. De afgelopen week is er voor het eerst uh, openlijk door Europese leiders gesproken... over mogelijk faillissement. Wat schrok je daarvan? Uh, ja, nou we horen natuurlijk al een hele lange tijd over faillissement. Er zijn heel veel scenario's, uh, verschillende scenario's die we nu horen. Maar het is voor het eerst dat er inderdaad uh, dat zo openlijk over werd gesproken. Dat, dat we ook dachten dat uh, dat waarschijnlijk ook meteen zou gebeuren. Uh, ja, hier in Griekenland wordt er verder niet over gesproken, zeker niet door uh, de politieke leiders, maar zelfs niet door ja, mensen onderling, zo af en toe. Dan praten we daar met angsten over, maar uh, we proberen het zoveel mogelijk te, uh, er niet over te hebben. Waarom is dat? Ik, ja, ik denk dat het een van de grootste angsten van, van Grieken is nu, om uh, een met omdat niemand weet wat het, uh, wat het precies inhoudt. Het klinkt heel eng en iedereen is bang natuurlijk dat ze... Uh, dat we ja. geld kwijtraken, dat we, uh, dat we teruggaan naar de drachme... die dan niks waard is uh, ten opzichte van de euro's. Als wij bijvoorbeeld hebben een hypotheek in euro's... Dus als we dan teruggaan naar de drachme... betekent dat we dan waarschijnlijk niet, onze hypotheek niet kunnen afbetalen... of in ieder geval met, met uh, moeite. Mm -hmm. Ja, De overheid heeft al allerlei maatregelen genomen. Hè? en ja. Bezuinigingen en belastingverhogingen. Ja. Er zijn ook weer nieuwe aangekondigd. Ja, Merk inderdaad. jij dat ook in je portemonnee? Ja, uiteraard. Uh, nou, ten eerste was het de btw die omhoog ging. Voor, de, mm -hmm. ja, voor ons dat merk je dagelijks bij de, de boodschappen. Uh, daarnaast uh, dit jaar en vooral nu de laatste, paar maanden, of de laatste maand van het jaar... zullen we heel veel te betalen krijgen. Hebben, er is nu een inkomstenbelasting, uh, nieuwe inkomstenbelasting bijgekomen. Voor ons betekent dat ze, uh, 1500 euro die we moeten betalen tot uh, eind september. Mm -hmm. Volgende maand verwachten we die uh, nieuwe... Uh, uh, Onroerend goedbelasting, die voor ons ongeveer 500-600 euro zal kosten. Wat we ook niet precies weten. Precies wat we volgende maand moeten betalen, we weten nog steeds niet hoeveel dat we precies zal zijn. Dat is heel raar, je weet niet precies hoeveel geld je daarvoor achter de hand moet houden. We weten dat we dat nu tot het eind van het jaar moeten betalen. We weten niet wat, dat, wat we volgend jaar weer moeten, om, bij moeten betalen. Dus voor iedereen is het een beetje een onzekere tijd en heel eng ook. Want, uh, ja, wat gebeurt er als je het niet kan betalen? Ja. En jullie werken ja, allebei, hè? Je man ja, en we jij. Allebei, ja, maar er zijn misschien ook gezinnen waarvan één werkloos is of, of, of ze allebei geen werk hebben of. of... Ja, dat zijn er ook Hoor je steeds je dat? meer. Want er zijn heel veel sectors die uh, waar het niet goed tegen gaat. Er zijn Steeds meer mensen die raken werkloos. Ik, zeg, ik, ik ken niemand in ons heel dicht uh, vriendenkring die uh, in zo'n situatie is, maar. Ja, je hoort het van mensen, van kennis, van hier en daar. Ik weet, ik weet echt niet hoe die mensen op dit moment nog uh, of waar, waar zij nu van leven, waar ze de volgende maanden van. Uh, Precies, want je krijgt je een uitkering als je werkloos raakt of? Je krijgt een een uitkering voor één jaar geloof ik. Het is dan iets van uh, ja, ik geloof iets van rond de 500 euro. Ah, ja. Ja dat is de huur. Zeg maar. ja, dat, ja, Als of ja, de huur of de hypotheek. Of... Er is heel veel protest geweest ook van de Griekse burgers. Hè, demonstraties en stakingen. Ja, um, ja. Hoe, hoe, wat vind je daarvan? Uh, ja, de stakingen. Dat waren uh, burgers, dat waren allemaal ambtenaren. Dat waren niet uh, burgers mm -hmm. die in de privaatsector werken. Ja, voor, voor ons die, uh, die geen ambtenaren zijn, is dat... Uh, ja, een beetje zo van, uh, zij, hebben, zij hebben het geld allemaal opgemaakt en nu uh, staken ze ook nog in. Uh, het is heel oneerlijk voor ons die al die jaren die werken en waarschijnlijk nog heel lang door moeten werken. Je leest ook uh, Nederlandse kranten. Ja. Wat vind je van de berichtgeving? Nou, op zich... Kan ik kan me wel heel goed voorstellen dat Nederlanders er zo over denken. Ik Hoe denk over denken? Nou, dat ze denken van uh, die Grieken die werken niet, die luie Grieken. Die mm -hmm. hebben al hun geld opgegeten en uh, die willen nu geld van ons. Mm -hmm. dus ik kan me best wel voorstellen dat de Nederlandse belastingbetaler dat, uh, daar niet zoveel zin in heeft. Ja. Aan de andere kant zou ik ook wel willen dat, dat Nederlanders weten wat we, wat het voor de Grieken betekent, hoeveel wij nu ook voor moeten inleveren van onze levenswijze. We waren gewend aan een ja, bepaalde inkomst, een bepaalde levenswijze. En die moeten we nu allemaal gaan veranderen. Overweeg je wel eens om naar Nederland te gaan? Ja, we hebben met mijn man af en toe wel eens over hoe het zou zijn om, uh, hoe het zou zijn om naar Nederland te gaan. Wat op zich natuurlijk ook best wel moeilijk is. Want, uh, ja, dat zou weer een heel nieuw begin uh, betekenen. Dat, ook met twee kinderen, die moeten dan ook weer naar school... en die moeten ook weer werk uh, vinden in uh, Nederland. Mijn man die spreekt natuurlijk ook geen Nederlands. Maar je denkt er wel eens aan? Ja, vooral oh, ja. nu. Oh, nou. Dat vind ik land van je gaat ja. Oké, okay, heel erg bedankt, voor Tini, voor je tijd. Oké, okay, En ik wens je alle goed. Oké, okay, tot zover het gesprek. voelen. je zit hier nog. Net als je vriendin heb jij daar ook geld op de Griekse bank staan. Mm -hmm. uh, spaargeld. Waarom heb je dat geld daar nog? Ja, uit een uh, soort solidariteit eigenlijk met de Grieken. Ik vind het ook handig, hoor, om het te hebben daar. Het gaat ook niet over een heel hoog bedrag. Maar um, ik laat het lekker staan. Ja. ja? Je gaat niet terug naar Griekenland om het snel op te gaan halen? Nee. Ik voel... Waarom niet? Vertrouw je er dan toch nog in? Dat niet. Maar als het verdampt, dan verdampt het. Maar ik voel me ook een beetje schuldig dat ik in Nederland woon. En uh, het zo goed heb. En zij daar niet. Als ik daar was geboren, dan had ik er ook uh, voor zo voor gestaan. Ja, nee. Oh. Goed, we blijven het volgen. Je komt hier ongetwijfeld nog een keer de kranten doornemen. Dankjewel, ze voelen schalkwijk. Ja, graag gedaan. En terwijl heel Europa zich bezighoudt met Griekenland... is België vooral druk met zichzelf. Al meer dan een jaar wordt er moeizaam onderhandeld over de taalgrens... over macht en over de verdeling van geld... tussen de Franstaligen en de Nederlands sprekenden. Maar, maar, maar, er ligt uh, licht aan het einde van de tunnel. Na 460 dagen van formatiebesprekingen... kwam er deze week eindelijk een akkoord... over de belangrijkste controverse tussen de Vlamingen en de Walen... die over het kiesdistrict BHV, zoals dat in België zeggen, Brussel, Halle, woorden. Verdomd ingewikkelde materie, kan je zeggen. Eh, zes buitengemeenten mogen voortaan meedoen met de verkiezingen voor Brussel, en dus op Franstalige stemmen zoals dat tot nu toe deden. Eh, de andere 29 rond de Belgische hoofdstad, de 29 gemeenten bedoel ik dan, mogen alleen nog op Nederlandstalige stemmen, ook al woonden daar veel Franstaligen. Snapt u het nog? Nou ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Die 29 die gaan helemaal Vlaams bestuurd worden, Vlaamstalig bestuurd worden, en die die zes die krijgen het Brusselse model waarbij je dus allebei de talen mag stemmen. Um hoe dan ook, het wordt in België een klein mirakel genoemd dat dit is gelukt. Uh, Brussel wordt dus, als alles doorgaat, omringd door Vlaams grondgebied over een tijdje. We gaan om een reactie over de taalgrens en hebben aan de telefoon Alain Gerlache... journalist bij de Franstalige Omroep RTBF en oud-woordvoerder van oud-premier Guy Verhofstadt. En gelukkig spreekt hij gewoon Nederlands. Goedenavond, meneer Gerlache. Uh, bent u verrast over uh, wat er de afgelopen dagen is gebeurd in België? Verras. de meeste mensen zijn vooral opgelucht, denk ik. Want uh, uh, dit eerste akkoord is een eerste stap in de richting van een oplossing voor de crisis die al anderhalf jaar duurt. En dus uh, het gevoel is vooral een gevoel van opluchting. Maar na zoveel tijd is het ook een verrassing. En had u hem zien aankomen of kwam hij echt als een konijn uit de hoed? Kijk, dat probleem duurt al jaren, decennia eigenlijk... Het is het probleem van de Franstaligen die in de rand rond Brussel wonen... Die mensen willen verder hun rechten in het Frans in het Franse, uh, willen, uh, kunnen uitoefenen, maar de Vlamingen, Vlaanderen, vindt dat zij op, uh, Vlaams, uh, op Vlaams grondgebied wonen ik... en dat zij dus uh, uh, het Nederlands als eerste taal of tenminste als officiële taal uh, moeten gebruiken. En dus het compromis is een heel uh, ingewikkelde uh, oefening uh, die dus... Dus beide standpunten moet bijeenbrengen. Maar er zijn dus geen bolletjes gedronken in de cafés van Brussel en Luik uh, op dit akkoord. Is daarvoor is het te genuanceerd en te, ja, ja, te, te ingewikkeld Kijk, bijna. Het, het, het, men heeft het altijd over de Franstaligen in België of de Walen. Maar eigenlijk moet men rekening mee houden... dat 1 miljoen Franstaligen in Brussel wonen en in Brand... En die mensen hebben hun eigen uh, probleem en hun eigen uh, belang. En ze zijn daar ook heel gevoelig voor, voor de situatie in Brussel en in de randgemeente rond Brussel. Maar er zijn ook drie miljoen Franstaligen die in Wallonië wonen. Die hebben totaal andere uh, bekommernissen. Die zijn vooral... ...om uh, de economie en uh, de sociale wantoestanden, wantoestanden bezig. En dus, die mensen die waren vooral, die zijn vooral bang voor een mogelijk, uh, een mogelijk uiteenvallen van België. De splitsing van België zou, zou catastrofaal zijn voor Wallonië... Uh, ...want de economische situatie daar is uh, vrij slecht... ...alhoewel... Uh, het is aan het verbeteren, maar enfin, het blijft toch, uh, uh, er blijven nog veel problemen. En dus hebben zij uh, in feite gekozen tussen een probleem... ...ja, uh, de, de situatie in de rand rond Brussel... ...maar ze hebben vooral gekozen voor hun eerste prioriteit... En dat is het oplossen van de, van de huidige crisis met Vlaanderen. Ja, ja, mag ik u even een paar reacties voorleggen? Um, de NVA, va de, uh, meneer Jan Jambon, of Jean Jambon... Uh, u op zijn zegt Jan Jambon. Ja, ja, natuurlijk zeggen ze dat. <laughs> maar hij heeft wel een Franse, een Franse naam, natuurlijk. Ja, uh, een zeer want, Franse naam, ja. Maar hij, ja, ja. Zegt, hij zegt, de, de NVA doet niet mee, hè, de, de, de, de Vlaamse nationalisten. Die zitten buiten dit akkoord. Ze zijn woedend. Uh, hij verwijt de andere Vlaamse partijen van alles en nog. Hij zegt, die partijen... Die zijn met hun broek op de knieën gegaan, of nee, zelfs met hun broek op de enkels. Wat ja, vindt u van dus die reactie? Voorspelbaar? Ja, voorspelbaar. Maar kijk, dus er is ook een uh, radicale Franstalige partij. Ja, dit, ja andere, nee, nee, wacht even. Daar wil ik zo, uh, meteen. Sorry, da daar wil ik zo meteen naartoe gaan. Eerst ja. even de NVA. Ja, maar ik bedoel, uh, dus, het is een compromis van de gematigden. Uh, en dus is er een, een, een scheiding in de twee kampen tussen de meer radicale en de meer gematigden. Maar het is altijd zo geweest in België, dus uh, ben ik, zijn we niet zo, zozeer verrast. Het probleem is natuurlijk dat uh, de mensen aan de Franstalige Zijde die tegen het akkoord zijn, een heel kleine minderheid vormen. Terwijl, terwijl de NVA. In de opiniepeiling uh, bijna 40% van de, van, van de kiezers uh, uh, lokt. Dus dat is wel een probleem. Het feit dat het compromis aan Vlaamse zijde relatief kwetsbaar wordt. Gezien het gewicht van, uh, van de N-VA en, en andere uh, separatistische partijen. Ja, nog een laatste vraag. Um, ja? Denkt u dat door dit akkoord de N-VA wordt leeggegeten? Dat die kleiner gaat worden? Omdat de meeste Belgen toch zullen denken: dit is een goed akkoord, laten we voor de gematigde stroom gaan nu? Kijk, het is een akkoord op papier. Er moeten nog akkoord... ja, dat zegt in België niet altijd even veel. Dus. Nee, nee, maar er, moeten nog, er, er is nog heel veel uh, uh, dat uh, onderhandeld moet worden. De uh, overheveling van bevoegdheden naar de gewesten en de financieringen ervan. En dat wordt een heel, heel moeilijk probleem. Plus natuurlijk een normaal, zou ik zeggen, regeerprogramma. Dus het zal nog uh, weken en maanden duren voor het akkoord uh, wet wordt... En dus in die tijd kunnen er nog allerlei ongevallen uh, voorkomen, zo is het in België... Ook af en toe in Nederland. En dus uh, het einde van de, van de rit is nog niet in zicht. Dus er kan nog van alles gebeuren. Het risico. Goed, dank u wel, Alain Garlage, Eens waar u maakt nog geen zomer, kunnen we zeggen. <laughs> eh, tot ziens. Ja, we blijven dicht bij huis. We gaan naar het groot herto hertogdom Luxemburg. Het stille neefje onder de EU-landen. Terwijl Franse banken worden afgewaardeerd, in Duitsland en Nederland de economische groei afvlakt en Italië, Spanje en Portugal steeds. Verder lijken weg te zakken in de problemen. Gaat in Luxemburg alles zijn oude gangetje. De bevolking is een stinkend rijk. Hoe kan dat? Iedereen profiteert, profiteert mee van het bankgeheim. En daardoor kunnen de rijken er nog steeds onbekommerd hun, hun geld veilig stellen. Maar daar lijkt nu een eind aan te komen. De Europese Unie wil in het kader van de transparantie af van dat goed bewaakte bankgeheim. Maar of dit een goed idee is, luistert u naar een reportage van Europa-correspondent Tijn Voor wat scheelt het nou? 17 cent met de goedkope pomp in Nederland... maar met de gewone pomp in Nederland nog meer voor de diesel. Weet maar... u het? hoe het komt dat het hier zo goedkoop is? Belastingen, denk ik. <laughs> ja, ik kan het ook niet begrijpen. Waarom bij ons zo duur en hier niet. Wat is de truc? Wat is de truc? Ja, kijk, ik ga nu ook naar Italië. Dus dat is ook een land waar wij veel moeten betalen. Hoezo? Nou, Italië zit in een crisis... Dus eigenlijk moet ik dadelijk bij de grens bij Italië ontvangen worden als koning en koningin, want wij komen de economie weer steunen. Met goedkope Luxemburgse benzine. Met goedkope Luxemburgse <laughs> benzine, he. helemaal goed. Wij gaan naar uh, Zuid-Frankrijk. Waarom betaal je hier bijna ja. geen accent? Ik, ik denk dat het een kwestie is van uh, ja, uh, beter, uh, beter bekijken en wat minder, uh, wat minder voor uh, noodloze zaken uitgeven. Het is ook nog handig als je een hoop privévermogen hebt... om dat hier op een Luxemburgse bank te zetten. Heeft u dat ooit overwogen? Nee, dat heb ik nooit overwogen. Dat risico zou ik liever niet hebben. U betaalt liever hoge belastingen in Nederland? Ja, maar hoge belastingen in Nederland, maar geen risico. Drij koor zoutsen op reis. schwarz koorben, am schnee en Ham Am schnee, een willekeurig kantoorcomplex hier in het centrum van Luxemburg-stad... aan de Boulevard Royal, De Landesbank Berlin, de Banca Populare, de LBB Luxembourg... de bank BPP Credit Andorra Group, Spar Invest, bank Raiffeisen. En als ik hier links afga, ga, dan kom ik bij het Casino Luxembourg uit. Wie zijn vertrouwen in de banken verliest, die kan altijd daar nog terecht... All in all, the assets in Luxemburg banks uh, of, of private customers are around 320 billion euro. Fernand Groelms is directeur van Luxemburg for Finance. Het agentschap van het ministerie van Financiën en de Luxemburgse banksector. Groelms is promotor van de Finanzplatz, zoals de Luxemburgers hun groot ook wel noemen. In onze banken ligt 320 miljard euro aan privévermogen. Half of this are the three Germany, and De helft komt van klanten uit Duitsland, Frankrijk en België. Misschien zo'n 50 miljard euro komt van Nederlanders. Het kan that zijn. Het kan meer could be minder Ik weet well, het niet. Dat is veel. Dat is niet van één persoon. Dat is voor persoon. Dat is niet van één persoon, maar van meerdere. Het clichébeeld van Luxemburg is eigenlijk ja, je gaat er goedkoop tanken en als je opa of oma heel veel geld heeft, dan zet hij dat op een Luxemburgse bank. Lekker geheim. Applied to the alcohol or the gas. because there are European rules where there are minima and maxima. De accijnzen die wij op bijvoorbeeld alcohol en benzine heffen, vallen binnen de Europese regelgeving. Er is simpelweg een ondergrens. En die hanteren wij. En daarom gooit iedereen zijn tank bij ons vol. And that's uh, the reason why waarom uh, there inderdaad a lot of people filling their tank when when crossing Luxembourg. Um, als to, to banking, uh, I would dare ik zeggen dat onze image niet zo so goed in het verleden. Onze banken, geeft GroenSchool toe, stonden in het verleden in een kwaderdaglicht daglicht vanwege het bankgeheim. Daardoor blijven spaarders in Luxemburg anoniem. En daardoor blijven ze dus ook uit handen van de Belastingdienst van het land waar ze daadwerkelijk wonen. Tot 2005 waren er geen goede Europese afspraken... over het belasten van spaargeld van Europeanen. Well, before uh, 2005... there were no common rules on the taxation of savings in Europe. That was changed in the European Directive. Luxembourg is applying this European Directive... so that we levy... Taxes today. Sinds de richtlijn van de Europese Commissie uit 2005 heffen wij belasting over het in Luxemburg geplaatste vermogen van bijvoorbeeld Nederlanders, en wij maken dat netjes over aan de Nederlandse belastingdienst. This tax is in Luxemburg en Oostenrijk bedongen wel een belangrijke uitzondering. Ze maken inderdaad sinds 2005 een fors bedrag over aan de belastingdiensten van de landen waar hun spaarders wonen. Maar in ruil daarvoor houdt Luxemburg de identiteit van hun klanten geheim. Hun bankgeheim, dat ook wel de levensverzekering van Finanzplaats Luxemburg wordt genoemd, bestaat dus nog steeds. De banking secrecy is nog steeds in place. Yes, de banking secrecy is nog steeds in place. En het is much an een optie voor de we willen blijven wat meer zien. Meaning? We want to blijven um, wat we we Dat is het motto van Luxemburg, hè? Ja. Yes. Uh, yeah. We willen blijven wat meer zien. Ja, yeah. we willen blijven wat meer zien. We willen blijven wat meer zien. Ah, ja, dat is richtig, ja. En daarvoor <laughs> gehört ook zo'n harmonie, geloof ik. Ja. ja. ja. The banking secrecy of the past must come to an end. Landen in de eurozone zullen zich vanaf nu niet meer beroepen op het bankgeheim... als een ander land om informatie vraagt. Dat betekent dat de Nederlandse Belastingdienst niet meer een verzoek op die terrein hoeft in te dienen... maar automatisch over alle aangelegen belastingen die dat betreft... gegevens krijgt over Nederlanders die weggestopt spaargeld verzwijgen in het buitenland... Al verschillende keren werd door Europese politici... het definitieve einde van het bankgeheim aangekondigd. Minister van Financiën De Jager verheugde zich er al op... dat de jacht op weggestopt spaargeld kon beginnen. Overigens blaast De Jager ietsje te hoog van de toren, vinden de Amerikanen... die zich groen en geel ergeren aan het veel te vriendelijke belastingklimaat in Nederland. Imagine, you're a big US drug company. You've been working on a new drug a cure for the common cold. It's going to be big business. En of course you want to avoid big American taxes. In een video op de website van de New York Times wordt uitgelegd hoe bijvoorbeeld een Amerikaans farmaceutisch bedrijf belastingen ontloopt door een Nederlands dochterbedrijf op te starten. Your accounting team has identified four strategies to reduce your taxes. Number one we'll make your profits Dutch. In Nederland wordt de winst maar met 5 belast. In Amerika met 35 Tel uit je winst. De tax rate in the is around 5 procent. The tax rate in de United States is 35 Is dat legal? Yes. Niet voor niets verdedigt de Luxemburgse premier Juncker zich als hij wordt aangevallen. Als het dus gaat om het bankgeheim in zijn land. de so, regels transparantie moeten to... worden hij mag dan wel voorzitter zijn van de groep van 17-eurolanden... maar het Luxemburgse bankgeheim afschilderen... als een bijdrage aan de huidige vertrouwenscrisis in de financiële wereld... dat vindt hij een karikatuur. Ons bankgeheim, zegt Juncker, speelt maar een marginale rol. Het secret in context speelt een rol Ik de en zo proberen meerdere EU-lidstaten hun eigen concurrentievoordeel te behouden. Ondanks de ambitie van de Europese Commissie om het monetaire en fiscale beleid in heel Europa te harmoniseren. Met die harmonisatie, hoopt de Commissie, kan Europa een toekomstige bankencrisis of schuldencrisis beter aan. De Commissie zet de Luxemburgers dan ook onder druk om hun bankgeheim op te geven. Ja, ik denk absoluut dat hij een geheimnis halen moet, want dat is niet schuld van de finanse crisis, want iedereen toch niet te doen. Het helft geen... Het is een heel belangrijk dat moet moet bewaard en bewaard. moet De moet staan, zo de Ik zou het ik zou het niet Well, of course, er zijn veel landen in the European Union. Uh, veel EU-landen zouden graag zien dat Luxemburg zijn bankgeheim opgeeft... zegt Pierre Leijers, chef-economie van het dagblad Luxemburger Wort. In het half miljoen inwoners tellende dwergstaatje... is er voor 350.000 mensen werk, vertelt Leijers. En bijna de helft daarvan is in handen van buitenlanders... en dan vooral grensarbeiders uit Duitsland, Noord-Frankrijk... België, een Franse verpleegster die elke dag naar Luxemburg op en neer rijdt, verdient hier net zoveel als een dokter in Frankrijk. Hoge inkomens en lage belastingen bepalen al decennia de filosofie van de Luxemburgse overheid. En bij die filosofie hoort ook het bankgeheim. Uh, our banking uh, secrecy, uh, the way it is understood in Luxembourg, is to um, guarantee privacy. It's no longer meant to uh, help for any tax evasion. Het bankgeheim garandeert allereerst de privacy. En het dient zeker niet om belastingontduiking te faciliteren. Er zijn over de hele wereld rijke mensen... die wel degelijk hun verplichte belasting af willen dragen. Maar ze hebben liever niet dat hun belastingdienst exact weet... hoeveel hun vermogen bedraagt. We willen niet weten Tax authorities uh, how much uh, money they, they have on their bankaccount. Daarom komen ze naar Luxemburg. Omdat hun privacy hier ook in de toekomst zal worden beschermd. Sinds in Luxemburg they know that their privacy is being protected and it's ook going to be protected also in the future. Our concern is that we do not want to be discriminated against financial centers that are outside the European Union. And... Like for example Swiss. Uh, of course. Fernand Grulms van het agentschap Luxemburg for Finance wil onder geen beding de unieke positie van Luxemburg opgeven. Als we het bankgeheim moeten opgeven, worden we gediscrimineerd... ten opzichte van financiële centra buiten de Europese Unie. Zoals bijvoorbeeld Zwitserland, dat ook het bankgeheim hanteert. De Europese Commissie moet eerst een akkoord sluiten met Zwitserland... over het opgeven van hun bankgeheim, vindt Grolms. Anders wordt Luxemburg er door die Zwitsers uitgeconcureerd. En dan verliest Luxemburg, maar dus ook de Europese Unie... Veel werkgelegenheid. is een heel interessant competitor Luxemburg. De Europese Commissie wil de richtlijnen ten opzichte van het bankgeheim nu aanscherpen. Maar zegt Coomes, in die discussie moet Zwitserland ook aan boord. We need to take Switzerland on in these discussions and some other jurisdictions. De Franse president Sarkozy haalde onlangs fel uit naar de Luxemburgse premier Jonker. On écoute le président de Republiek. Er kunnen in Europa landen zijn die meer of minder willen transparantie en regulering. We hebben geen geloofwaardigheid als we anderen buiten Europa vragen om regels te respecteren die we niet willen respecteren. Volgens Sarkozy kan de leider van de eurozone, Juncker dus, onmogelijk over strenge begrotingsdiscipline praten als er notabene in zijn eigen land geen transparantie is. Sarkozy's woorden hebben in Luxemburg kwaad bloed gezet. What I could answer to Mr. Sarkozy: French banks they don't report the revenues of French citizens to the French tax authorities either. Franse banken rapporteren de winsten die hun spaarders maken net zo min aan de Franse belastingdienst. En dan wil Sarkozy dat wij dat wel doen. What Mr. Sarkozy wants to have this data from the Luxembourgish banks. Monsieur Juncker. Sarkozy um, uh, is uh, one of those statesmen who always tries in Sarkozy is iemand die graag anderen de schuld geeft van zijn eigen problemen, zegt Robert Goebbels, voormalig minister van economische zaken. Hij zit nu namens de Luxemburgse socialisten in het Europees Parlement en kent als geen ander de gevoeligheden op het Europese politieke toneel. Uh, Juncker, was sometimes outspoken. Uh, he Hij um, sometimes Sarkozy en therefore uh, uh, Sarkozy uh, on him. Goebbels kent Juncker goed: een workaholic zonder kinderen. Die na zijn premierschap al zijn tijd spendeert aan zijn voorzitterschap van de eurozone. Als de ketting-rokende Juncker wordt gekweld door maagklachten, gaat hij de straat op met zijn hond. 16 jaar op rij is hij nu premier. En Juncker is nog altijd immens populair in Luxemburg. Uh, Luxemburg is altijd attacked en is altijd. gezien als de slechte jongen van de Europese Unie. De waarheid is: wat we refuse is. That taxes in the European Union will be decided unilaterally by Brussels. If that would be the case, then we would end up in the fiscal hell. Luxemburg wordt altijd als de ondeugende jongen binnen de Europese Unie gezien. Maar de waarheid is: wij willen niet dat Brussel ons een belastingregime oplegt, want dan belanden we in de fiscale hel. Belastingconcurrentie in Europa is juist een noodzaak. Zonder die concurrentie gaan de belastingen alleen nog maar omhoog. There is a need for competition. Because otherwise taxation will simply uh, rise and rise. Hoe krijgen ze het voor elkaar hè, hier? Ja, dat kan in Holland ook. dan? Who we kunnen niet zoveel belasting betalen. Maar we zitten allebei in dezelfde het? Europese Unie. Hè? Hoe kunnen ze dat hier dan wel? Weet ik niet. Geen idee. Slimme mensen, die Luxemburgers. Oh, jawel hoor. <laughs> Aardig is dat als je in de stad Luxemburg loopt, uh, uh, dat daar gewoon de politici ook uh, over straat lopen. En zonder allemaal moeilijke toestanden en, en beveiliging. Eigenlijk een beetje wat in Nederland uh, 30 jaar geleden ook nog de, uh, de gewoonste zaak van de wereld was. Op het terras thuis bij Stefan van Loek, de voorzitter van de Nederlandse vereniging in Luxemburg. Het aardige is dat ik met een Amerikaan laatst door de stad liep. En ik dat verhaal ook vertelde van uh, Juncker loopt hier gewoon uh, alleen uh, een broodje te halen tijdens de lunch. En hij zei nou daar gelooft niks van want in Amerika is dat ondenkbaar. En op het moment dat ik het zei kwam Juncker aan. En aangezien ik hem een aantal keer heb mogen ontmoeten groette hij mij. En uh, ik zei dat is onze premier en die Amerikaan wist niet wat hij zag. Finansplaats Luxemburg. Klein en eigenwijs. En met een premier die je op straat de hand schudt. Dat is het echte concurrentievoordeel van Luxemburg... zegt ook journalist Pierre Leijers van de Luxemburger Wort. Bankiers komen hier graag omdat de lijntjes naar de politiek kort zijn... en de belastingen laag. Als je een van onze supervisors wilt our supervisors, it's not difficult. If you have a problem, is het niet moeilijk. Als je een probleem hebt, is iemand hier om je te helpen. So we hebben korte wegen, we hebben reliabele regels uh, en hoge taxen. In Brussel doet de Europese Commissie intussen pogingen om alle Europese bankgeheimen, dus ook die in Zwitserland, de nek om te draaien. Vooralsnog zonder veel succes. Want landen onderling lossen het liever zelf op. Zo sloot Duitsland onlangs een deal met Zwitserland waar veel Duits vermogen is geparkeerd. Houden jullie in Zwitserland je bankgeheim? Maar zei Duitsland. Maar dan willen we wel geld zien dat we nu mislopen. Zwitserland maakte prompt miljarden euro's over naar de Duitse belastingdienst in ruil voor de geheimhouding van de namen van hun Duitse klanten. Uh, I'm not sure how to call it. Uh, it's a strange phenomenon. Let's call it like that. Inderdaad een vreemd fenomeen, zegt Fernand Groems van het financiële agentschap in Luxemburg. En hier ik alleen maar herhalen wat ik We willen niet worden Ik zeg daarom nogmaals: Luxemburg wenst niet te worden benadeeld. We eisen een gelijke behandeling. Als ze het bankgeheim dan toch per se willen afschaffen, dan moet Brussel er wel rekening mee houden dat bepaalde financiële dienstverlening gewoon verhuist naar landen buiten Europa. Meaning de Arabische wereld, de Asian wereld, Latin amerika we Als we dat echt willen, dan moeten we het bankgeheim nu nog afschaffen. Maar mij lijkt dat geen goed idee. Tot zover de reportage van Tijn ZD uit Luxemburg. U luistert nog steeds naar Bureau Buitenland van de VPRO. Stuur ons een bericht via Facebook of e-mail. Forndesk.vpro.nl En laat weten wat u van ons programma en ook van onze nieuwe tunes vindt. Want ik weet niet of het u is opgevallen, maar we hebben nieuwe tunes... waar we deze week mee zijn begonnen. Dus mail of Facebook ons. En we gaan verder met het Midden-Oosten. Het onderwerp waar iedereen het de komende week over gaat hebben. Want de komende week is in New York uh, de algemene vergadering, de jaarlijkse algemene vergadering, waar alle regeringsleiders bij elkaar komen. En de Palestijnse president Abbas gaat dan pleiten voor een onafhankelijke staat, voor het uitroepen daarvan. Hij heeft daar steun van 140 landen maar liefst, maar niet die van de Amerikanen en ook niet van Nederland. Gisteren nog heeft Uri Rosenthal met de Palestijnse president Abbas gebeld. En zo voerde hij dus vlak voor vertrek naar New York de druk nog eens flink op. Rosenthal vindt dat alleen via onderhandelingen met Israël resultaat kan worden geboekt. Aan de telefoon is oud-minister van buitenlandse zaken, de voorganger van Rosentaal, uh, Hans van der Broek, ook oud-eurocommissaris. Hij is een van de auteurs van een stuk in de internationale specta spectator van deze maand, waarin flinke kritiek op het Nederlandse beleid wordt gegeven. Dat uh, stuk heeft hij geschreven samen met Dries van Acht, Frans Andriessen en Laurens-Jan Brinkhorst. Meneer van der Broek, bent u daar? Daar ben ik. Ja, Goedenavond. Goedenavond. Een interessant stuk uh, heeft u geschreven in de internationale spectator. Als ik het even... Heel kort samenvat. Zegt u de Verenigde Staten de rol van de Verenigde Staten als diplomatieke voortrekker is uitgespeeld. Het is nodig dat er een proactief en doortassend Europees Midden-Oostenbeleid komt. Uh, daarbij moet dan ook uh, druk op Israël worden uitgeoefend. Maar als er nog één lidstaat is waarbij waar de wil ontbreekt om die druk uit te oefenen, dan is het Nederland wel. Hoezo? Nou, omdat uh, Nederland wat, uh, wat dat betreft al uh, eigenlijk jarenlang een uh, beleid voert ten aanzien van uh, het Midden-Oosten vredesproces... wat uh, eigenlijk onvoorwaardelijke steun aan Israël geeft... ook als Israël zich uh, wat schuldig maakt aan, aan schending van het internationale recht. En op deze manier eigenlijk de, de, de, de voortzetting van de volledige blokkade van het vredesproces alleen maar steeds verder, uh, steeds verder bevorderd. En ik heb ook het gevoel dat uh, de, de heer Roosentaal die al in februari van dit jaar uh, eigenlijk uh, die uh, tocht naar, uh, de, naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties veroordeelde en dat eigenlijk een unilaterale stap noemde en samen ook met zijn Amerikaanse collega's blijft zeggen ja alleen onderhandelingen tussen beide partijen kunnen een oplossing brengen. Met dat laatste ben ik het eens en het misverstand wat er bestaat is als zou uh, dit initiatief van de Palestijnse autoriteit om um, erkenning te krijgen van de Verenigde Naties van onafhankelijkheid en uh, daarmee dus een lidmaatschap van, van de VN betekent niet dat er ...verder geen onderhandelingen zouden moeten worden gevoerd. Maar het is niet de Palestijnse autoriteit die de hervatting van onderhandelingen... ...die al twintig jaar zeg maar iedere keer vastlopen. Het is niet de Palestijnse autoriteit die die onderhandelingen blokkeert. Maar in feite is dat met name Israël die alsmaar doorgaat met het bouwen van nederzettingen in bezet gebied. En daarmee eigenlijk het belangrijkste uitgangspunt van het vredesproces, namelijk dat de Palestijnse staat moet worden gecreëerd binnen de grenzen van 1967 ongeloofwaardig maakt. En hoe meer van die nederzettingen er komen, waar nu intussen al... 500.000, uh, geloof ik, Joodse kolonisten wonen. Ja, hoe minder de kans bestaat dat de twee-staten-oplossing, die Nederland ook zegt te ondersteunen, überhaupt kan worden bereikt. Ja, u schrijft in het stuk ook de opstelling van Nederland in EU-verband is ronduit betreurenswaardig. Daarmee zegt u ook de opstelling van Oeri is betreurenswaardig. Ja, absoluut. Uh, absoluut. Maar ik zeg, het is niet alleen uh, Nederland. We hebben gezien dat er nog een aantal andere landen in Europa zijn... die zich ook uh, alsmaar uh, zeg maar verzetten tegen maatregelen... waarmee Israël enigszins onder druk zou kunnen worden gezet. En dat er nu gezegd wordt, ja, die stap naar de Verenigde Naties is, is unilateraal. Ja, dan vraag je je werkelijk af, wat is nou unilateraal? Gaan naar de Verenigde Naties, is nou juist erg multilateraal. En degene die zich aan unilaterale activiteit uh, schuldig maakt, dat is in name Israël door die nederzettingenbouw die eigenlijk door de hele internationale gemeenschap al jarenlang wordt veroordeeld als illegaal. Uh, eerder hebben we natuurlijk ook die discussie gehad over de bouw van de veiligheidsmuur voor een deel op Palestijns terrein, ook uh, in feite illegaal. De annexatie van uh, Jeruzalem, die in 1980 al door de hele internationale gemeenschap is veroordeeld, is ook uh, illegaal. Dus met andere woorden, het is wat vreemd om nu als argument te horen... dat de Palestijnse autoriteit zich schuldig zou maken aan iets unilateraals... terwijl ze er zelf bij zeggen, de Palestijnen... dat betekent absoluut niet dat er niet verder onderhandeld moet worden... maar dat we in ieder geval nu de uitgangspunten die op basis van het internationale recht... en door de hele internationale gemeenschap worden gesteund. Namelijk de twee-staten-oplossing op basis van de 67-grenzen. En Jeruzalem als een gedeelde... Meneer Van den Broek, van ik moet u gaan staten. onderbreken, want we hebben nog een reportage. Hoe interessant uw betoog ook is. Uh, anders komen we in de knel met, met de eindtijd. Ik wil heel graag afronden en u ontzettend hartelijk bedanken. En uh, u gaat uw verhaal de komende dagen vast nog doen. Ontzettend bedankt. Hans van den Broek. Oh, wacht even. Ik hoor van de regie dat u. E Als u wilt, kunt u even blijven hangen. Ik kom nog terug. We hebben nog een reportage. Na de reportage praten we met u verder. Okay. Excuus. We gaan nu luisteren naar de reportage van. Uh, uh, Lisbeth Tjonnameel, die sprak met. Ahmed Zidan en Tarek Osman. Deze twee Egyptenaren speelden een belangrijke rol tijdens de Arabische lente. Ze sprak met hen over de bekoelde relaties tussen Egypte en Israël... die onder het nulpunt is gedaald na de anti-Israëlische demonstraties... bij de Israëlische ambassade in Cairo twee weken geleden. De 24-jarige student Ahmed Sidan, Een actieve blogger op het internet... Hij vertegenwoordigt de website MideastYouth.com. Een internationaal forum met meer dan 800 deelnemers uit verschillende landen in het Midden-Oosten. <laughs> het onderwerp waar de jonge mensen het meest fanatiek over schrijven: Israël. Het uh, is een like populistische visie, uh, die in Egypte verspreidt dat deze mensen op de bord onze enemies. zijn absoluut enemies. Zij legt uit dat onder de Egyptenaren al decennia lang het idee bestaat dat het buurland Israël de grote vijand is. De zogenaamde vrede is meer een afspraak tussen regeringen. Het was dus eigenlijk geen verrassing toen pas geleden duizenden betogers in Cairo de Israëlische ambassade bestormden. GELUIDEN Aanleiding was een schietincident aan de grens, waarbij zes Egyptische grenswachten om het leven kwamen. I mean this is crazy. I mean this is crazy, breaking into private property and doing these horrible things. Uh, I've had lots of debates between me and people who support the the the the, uh, the crackdown against the embassy because it is a symbol. Veel bloggers op Sidans website steunen de bestorming. Anderen kunnen het geweld af. Maar zij laten wel een anti-Israëlisch geluid horen. Zidane kan weinig met beide meningen. Wat your reasons of doing that, that you are poor, that you that you that you do not receive money from the government, that is niet the antwoord of je eigen probleem, own is niet the antwoord of je eigen misery. Joining us now live from London is uh, author and Egypt expert Talek Osman, who's just returned from Cairo after witnessing the protests there. Tell me what you think... Dank um, Tariq Osman is econoom en politiek analist. Die woedeuitbarsting bij de Israëlische ambassade verbaast hem ook niet. Mensen gaan al maandenlang de straat op om te protesteren tegen allerlei misstanden in de maatschappij. We had so many other not only in Cairo, Egypt, for so... Vooral voor de jonge Egyptenaren is het een belangrijk instrument geworden. The fact that you have dat is voor mij the verhaal. Ze were hun angst. daar komt bij, zegt hij dat de ambassade in Cairo vlakbij de universiteit ligt the gate of that university is about 5 minutes walking distance from the building where the Israeli embassy is so the chances of having so many students just demonstrating in front of the embassy just for whatever reason are so high anyway volgens Osman is het vrijwel zeker dat Egypte met een nieuw buitenlands beleid zal komen because the state will change whatever the shape of, of the new government or the new administration in Egypt er zal een regering aantreden die nu het volk vertegenwoordigt then it will represent the ambitions and, aspirations and wants of those people. Hij verwacht dat bij de komende verkiezingen de jonge middenklasse veel invloed zal hebben. Die kan gaan bepalen of er een regering komt die zich stevig tegen Israël zal afzetten. Maar zo zeker is dat helemaal niet. Juist de middenklasse wil namelijk rust en economische stabiliteit. Sidan zoekt zo zijn eigen antwoorden op de kwestie. Ik probeer myself to promote that mid East Youth by translating Israeli authors because I'm quite sure that all these people mensen not know anything about ...en and over know anything about the Israeli. Met zijn website mid East Youth probeert hij Egyptenaren en Israëliërs ...nader tot elkaar te brengen. So knowing the other is a big step in like like together with them. Just forget the differences between each other right and start On the level. We to that in this very tense region, which is the East, you know. Tot zover. Verslaggever Lisbeth Chonameel in gesprek met Ahmed Sidan en Tarek Osman aan de telefoon nog steeds. Uh, Oud-minister Van den Broek van Buitenlandse Zaken. Uh, u heeft meegeluisterd. Maakt u zich zorgen over de Egyptisch-Israëlische relaties ook nou, ik maak me sowieso zorgen over de relatie tussen Israël en andere Arabische landen. En dat heeft veel te maken natuurlijk met de Arabische lente. En ik vind ook dat het geweld volstrekt veroordeeld moet worden. Al moet je hier ook zeggen dat kennelijk Israël telkens moeite heeft... wat dat betreft om excuses aan te bieden als vastgesteld is... dat het disproportioneel door hen gehandeld is. Of in dit geval het ombrengen van deze, deze, deze bewakers. Maar nogmaals, ik geloof dat als het israëlisch palestijnse conflict... wat dat betreft vooruitgang zou tonen, het vredesproces bedoel ik... dan zou dat zeker ook... Een... Een, positieve, uh, een, een positief gevolg hebben voor de hele relatie tussen Israël en de omringende Arabische landen. En ik hoop dus werkelijk dat op dat punt vooruitgang wordt gemaakt. Goed, dank u wel meneer Van den Broek. Graag tot de volgende keer. Dit is het einde van Bureau Buitenland. Uh, wij zijn er volgende week zondag weer... Pakistan na 9-11. In één klap is het land na de aanslagen op de Twin Towers vijand nummer 1 van het Westen. Hij zegt die aanslagen in New York was een internationale samenswering om de moslimwereld te vernietigen. Luister zometeen naar de documentaire Het Pakistan van Assad hype na 9-11. Hij noemt de Taliban vredelievend. Als de Amerikanen de Taliban met rust hadden gelaten... dan was die vrede er nog steeds geweest. Over twee Pakistanse broers en de gevolgen van de terreurdaden van Al-Qaeda. Radio 1.